Vijf uur. Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Die waren nodig toen de regering van de conservatieve EVP en de rechtspopulistische FPE afgelopen voorjaar viel... na een omkopingsaffaire. Volgens de peilingen levert de FPE wat in... en komen de conservatieven van oud kanselier Koerts als winnaar uit de bus. Dat zou betekenen dat Koerts weer kan gaan regeren... Al wil hij niet verder met de FPE. Omdat hij ook geen trek lijkt te hebben in een coalitie met de sociaaldemocraten. democraten gaat hij mogelijk in zee met de Groene en een kleine liberale partij. De stembureaus zijn open tot vijf uur vanmiddag. Direct daarna wordt een poll verwacht. In Parijs kunnen de Fransen vandaag afscheid nemen van Jacques Chirac... de oud-president die afgelopen donderdag overleed. Hij wordt opgebaard in het Hotel des Invalides... de plek waar traditioneel afscheid wordt genomen van belangrijke politici... Maandag is er een uitvaart mis waarbij president Macron aanwezig is. Net als al zijn nog levende voorgangers Hollande, Sarkozy en de nu 93-jarige Giscard d'Estaing. Ook de Russische president Poetin, de Duitse president Steinmeier en EU-voorzitter Juncker zijn daarbij. Na de mis wordt Chirac maandag in besloten kring begraven op de begraafplaats van Montparnasse. Sivan Hassan is dolblij met de gouden medaille die ze gisteravond won op het WK Atletiek in Doha. De Nederlandse was de snelste op de 10 kilometer, een afstand die ze pas sinds kort loopt. 25 rondjes leek me altijd zo saai, zegt ze. Maar op aandringen van haar coach begon ze er een half jaar geleden toch voor te trainen. En met succes, het leverde Hassan haar eerste WK-goud op. Zoals altijd liep ze lange tijd achteraan... Tegen het einde versnelden ze en passeerden ze al haar concurrenten. Ik was geduldig en ik heb geen fouten gemaakt, concludeert Hassan. Het weer. Op steeds meer plekken regent het. minimaal rond 13 graden. Daarna een natte dag met vooral aan zee veel wind. Mogelijk stormachtig met zware windstoten. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi.